501, je nummer 1 station. Kijk, 501, Je nummer 1 station. Nu op Radio 501. 501 Classics met Adrian Pomp. Dit, Dit is deze week. De Radio 501. Plaat voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Jake! Vergeet het, ik wil langer leven Speel de tijd en moeite kan ik met een melden delen Heb ik de kans gegeven, laat het weer afgeschreven Afgegleden, toen werd ik wakker mijn wacht zeven jullie zijn parasieten man Ik ben geen slachtoffer, vragen dat Een kampioen tot de graf Tomben hebben de kracht door de Eendracht Haat dan, pakken de stier bij de horens Geen Satan Unie van Utrecht, die erecode heb ik Zijn de heren van Amstel, Ground Zero, Epic Geleerd van fouten, gebouwd voor de zegen Meer dan ik zet goud op het spreken Niet weer een volgende klootzak Met een boodschap Het team heeft plannen, ben bols aan de ooglap. Verre van een overtreffende trap Dit is doodslag, ga pak die motherfucking bijl vast Slowfuck, fuck Mijn voeten vertrekken, de wekker, ga, wekker gaan Ga je mee of wil je verder slapen? Zeg maar Ze so, zit van alles, ben je voor of ben je tegen dit zijn de regels, koel ze peint gates mee. We moeten betrekken, de dekken gaan, de gaan, Dan ga je mee of wil je verder slaan, zeg het maar. Simpel loos, ben je voor of ben je tegen? Dit zijn de regels, koel ze peint gates mee. Ik zie ze nog steeds, hangend aan mijn broekspijpen. Twee hoofdletters ijs, leer het goed schrijven. Nu moet blijken hoeveel meer me nog lukt. En hoe ik zonder beperkingen presteer onder druk. Plus, staat in de schaar, u ziet niemand zijn ware kleuren. En ze doen er alles aan om dat niet te laten gebeuren. Dus ik overtref de verwachting met wat ik opschrijf in. Kiezel jaren dag boven de spotlights. Wees voorbereid, altijd goed uitgerust. Zij die rennen naar de strijd komen daaruit geput. Steek mijn nek uit boven de competitie. Hoe simpel weg te zien wat die andere ogen niet zien Een goede voorbereiding is de helft van het werk dus Ken je terrein, ken je vijanden en ken jezelf Zorg dat je toelen je mannen verenigen Zorg dat ze alleen met aanvallen verdedigen We moeten vertrekken, de wekker gaan, lekker gaas Ga je mee of wil je verder slapen? Zeg maar Is er Ben je voor of ben je tegen? Hier zijn de legos, boels of een cage mee We moeten betrekken de wekker gaan gaan. Ga je mee of wil je verder slapen? Zeg maar dit beloofd, ben je voor of ben je tegen? Dit zijn de regels, onze of engagement. Dit is geen crew, geen rapklik of een platenlabel. Dit is geen marketing waarin de droogte water geven. Dit is geen PR-stunt om iets aan te prijzen. Dit wordt gerund door de beste mensen aan te wijzen. Geen oppervlakkige praatjes over de binnenkant. Welkom in de wereld waar de waarheid in de binnen valt. Welkom op Ground Zero, dit is een springplank. Ben je er klaar voor stap, snel in de hele week de plaat voor je hoofd. Informatie, ice and rules of engagement. Tegen, dit zijn de regels, rules of engagement. We moeten betrekken de weken gaan, ga gaan. We gaan je mee op wil je verder slaan? Sekerbaas, simpel los ben je voorop. Zeven minuten over de klok van twaalf uur. Het is tijd voor classics en deze classic staat geld in het teken van dance classics, de long versions. What's the meaning of the line? Tell me. Well, it's like dreaming of your goals, ambitions. I'm feeling free. I'm on this mission to achieve. achieve What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Mm -hmm. Satisfaction becomes a shining example. A test as a sample of a new race that has ample supply of positivity. You mean flow? Well, like electricity. So, you see a clear way with no ambiguity. Don't you know? You know. Go ahead, you know, and implement your ideas, your notions, put them in motion. Like the way you funky dress have spoken to. So listen up loud and clear. This is a word you must be aware of. What you gonna do? Put it in your life too. And that's the meaning of the line. <laughs> Work it out for yourself Yeah, be selective Be objective Be an asset to the collective Cause you know you gotta get a life James Brown en de Payback Mix. Helaas ook niet meer onder ons. Daarvoor hoorde je Soul to Soul en Get Alive in de Club Edition. We gaan snel door met Bobby Brown... Ex Van Weijlen Whitney Houston, Bobby Brown en On Our Own. Straks rond de klok van half 1. De Vijf Lijn Classic's top 3. Maar tot die tijd, James D. Train Williams. You know, you know, you know, you know. You thought you got away from me. But you didn't, you didn't, you didn't. Did That's right. I fooled you this time, this time, this time. This time, this time. is Radio 501. 501 Westwick, top 3. Op nummer 3. I've been out here walking talking to myself for about four hours now. Love is really a hurting thing. Hey man, what's happening? Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there. But mine's at home. What time is it? Damn, man, it's 12.45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart? It's like the place. Everybody's going in. I'm going up here. <laughs> One ticket, please. Line mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Oh I'm gonna show De laatste Line classics top 3 voor 26 januari, februari 2012 met op nummer 3 Barry White met Let The Music Play. Op nummer 2 Sky en Streetlife en op nummer 1 T-Connection en Saturday Night. Dames, de wee Papa Girl rappers en We Rule. Tot de klok van 1 uur, Donna Allen en Sirius. Baby, en straks in het volgende uur nog veel meer longversions.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 daar heb ik jouw hulp bij nodig. SMS. Miss Spatie Joni naar 4411. En help mij de finale in. Met jouw steun help je ook de Nadine Foundation. Dus, Miss Spatie Joni naar 4411. Help mij en de Nadine Foundation.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 Op Radio 501. 501 Classics met Adrian Pop. De tweede uur van 5Lane Classics, de Long Versions, Trapt af met Pebbles en zij had het over Mercedes Boy. Straks ook nog de gouden nieuwtjes. Wat gebeurde er in het uh, verleden? Maar hier is eerst Guy en Teddy's Jam. Is Radio 501... De kleine hitje van Paula Abdul, Knocked Out. Ze is bekend geworden om haar nummer Straight Up. En voor haar zangcarrière was ze goeie choreografe. En krijg dat maar nou eens dus normaal uit je mond vandaan. Welkom bij het tweede uur van 5 Line Classics, de long versions. Voor Paula Abdul hoorde je Guy en Teddy's Jam. En dit is Todd Terry in Love. Davie Okay, next Tony Terry en hij ah, had het over Laffy Davy. Love Lange versie van bijna 6 minuten lang. Het is er weer tijd voor de gouden nieuwtjes. Vandaag in 1993 vindt er een bomaanslag plaats op het World Trade Center op Manhattan in New York. Bij de aanslag vallen 6 doden en meer dan 1000 gewonden. De 500 kilo zware bom was verstopt in een auto geparkeerd in een parkeergarage onder het World Trade Center. 21 februari 1985 en 26 februari 1986 zijn twee hoogtepunten voor Evert van Bentham. In twee achtereenvolgende jaren wint hij zowel de 13e als de 14e Elfstedentocht. 1, 2, 1, 2, 3... Yes, I'll tell you what's my name. Shani! En Baby, tell me, can you dance? Straks dus uh, 2 en 4 Afternoons met Armin Tammenga. Tot die tijd. Five line Classics met de long versions. Is Radio 501. The Boys and Now That We Found Love in the club mix. Voor mij nog uh, eentje. Die zijn voor Men's en and Take Your Time. Veel plezier met Afternoons en Arwin Tamminga. En mij hoor je volgende week weer tussen 12 en 2 met 5 Lane Classics. Yep. Dit is Radio 501.